8 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Heel goedemorgen de Partij van de Arbeid in Rotterdam. We moeten het verder met het nieuwe stadion in Rotterdam. Gaan we het straks over hebben in het NOS Radio 1 journaal. En we hebben aandacht voor de politieke crisis in Luxemburg. Nu eerst het NOS journaal met Dorald Meegans.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 De branche verkeert door de crisis in zwaar weer en vindt dat er maatregelen nodig zijn. De winkeliers willen dat lokale belastingen niet verder worden verhoogd... en dat er iets wordt gedaan aan de winkelleegstand. Gemeenten zouden beter moeten samenwerken om overbodige winkelmeters uit de markt te halen... en een andere bestemming te geven. De plannen voor een nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam gaan niet door. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam stemt unaniem tegen. En ook D66 is tegen. Daarmee is er in de gemeenteraad geen meerderheid. Volgens fractieleider Snijder van Leefbaar Rotterdam... is het financiële risico te groot. Kijk, exportatie is altijd een blik op de toekomst. En dat is per definitie onzeker. Dus je hebt per definitie risico's. En dan is het een kwestie van hoe weeg je die risico's. En dan van uh, wegen die risico's op tegen... Ja, wat je ervoor krijgt. Ook is volgens Snijder het draagvlak onder de bevolking te klein. Bij de bouw van het Feyenoordstadion zou Rotterdam voor 165 miljoen euro garant staan. Bij een faillissement van het stadion is de stad het geld kwijt. Inspectieteams van Sociale Zaken constateren nog altijd te veel overtredingen bij bedrijven die asbest verwijderen. Er werden vorig jaar op 400 plaatsen bedrijven gecontroleerd. Op de meerderheid van die locaties werden overtredingen geconstateerd.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 De onderhandelingen over een energieakkoord zijn nog niet afgerond. Veertig delegaties uit bedrijfsleven, milieubewegingen, vakbonden en ministeries overleggen over maatregelen waarmee in 2020 minstens 14% van de energie in Nederland duurzaam is. Op dit moment is dat 4%. Voormorgen zou er een akkoord moeten zijn, zodat het voor het reces kan worden goedgekeurd door het kabinet. Maar de gesprekken lopen moeizaam, zegt servo-voorzitter Draaier.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 De Rijkswaterstaat heeft hiervoor 200 locaties voor oplaadpunten aangewezen... bij bestaande tankstations. De pomphouders zien dat niet zitten. Wat erop tegen is, is dat wij afspraken hebben... dat wij de enigen zijn die brandstof mogen verkopen op dit punt tot 2024. En die afspraken worden nu geschonden door vergunningen uit te geven aan derden. Belangrijke vraag in deze zaak is daarom of stroom wordt gezien als brandstof. De pompstations zijn verder bang dat er bij de oplaadpunten winkeltjes komen. Rechtszaak dient vanochtend in Den Haag. Zo'n 700 middelbare scholen hebben een tekort op de begroting, Meld Nieuwsuur. Het gaat om tekorten van miljoenen euro's. Ook deze rector van een gymnasium in Amsterdam kan met tekorten en hij legt uit hoe dat komt. Er zijn een aantal factoren. De belangrijkste is de stijging van de personeelskosten. Uh, en die stijgen door een aantal uh, dingen. Ten eerste de, de maatregelen van OCMW om de salarissen van leraren te verbeteren. Op zich heel goed beleid.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 Het weer, eerst wolkenvelden, later vandaag meer zon. 17 tot 22 graden, morgen veel bewolking en wat motregen. Bij de ANWB zit Edwin Gerrits al. Iets meer dan 10 kilometer file, Edwin? Ja, iets meer, Bert. 14 kilometer staat er in totaal. Het zijn allemaal ja, korte dagelijkse files. Geen bijzonderheden. Op a 1 van Amersfoort naar Amsterdam staat voor 1 brugge, 3 kilometer. Op a 8 richting Amsterdam voor Oostzaan 2. Aan 9, ook maar Amstelveen voor Bad Oeverdorp 2... A12 van Arden naar Utrecht voor Knoop het 2 kilometer. En op de A28 zollen richting Amersfoort voor Amersfoort, 2 kilometer. De crisis die zorgt voor veel werk bij curatoren. We horen zo een reportage van Jeroen Schutheiser. Hij ging namelijk op stap met een van die curatoren. Ah, wat een warmte. Gauw die aircoop vol. Al gedaan.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 is donderdag 11 juli ook de premier werd afgeluisterd. En dus stapt de premier van Luxemburg, meneer Juncker, op. En het is geen hand in hand in Rotterdam bij de kameraden. Zeg het maar, komt die nieuwe Kuipte of niet? Uh, als het aan ons ligt niet. U gaat tegen? Wij gaan uh, unaniem tegenstemmen. Leefbaar Rotterdam stemt ook tegen. De vraag is zelfs of het debat vandaag nog doorgaat. De kansen op een nieuw stadion zijn daardoor flink ges geslonken... door het tegenstemmen van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam. Maakte gisteravond bekend tegen de plannen voor een nieuwe Kuip te stemmen. En dat betekent dat er in de gemeenteraad geen meerderheid is voor de plannen. Tom Harreman is raadslid van de Rotterdamse collegepartij Partij, Partij Vandaar. Met goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, is het nog wel een morgen of heeft u flink de pest in? Nou, het is opstaan met een andere agenda voor vandaag. Dat, uh, dat is duidelijk, ja. ja. Want de plannen lijken me nu toch echt van de baan. Uh, nu Leefbaar Rotterdam ook uh, tegen wil gaan stemmen. Ja, dat is, uh, is klontjes. Dus de, uh, <laughs> de grote meerderheid is nu tegen. Dus uh, ja, ik denk dat uh, het college nu het uh, hele verhaal maar van tafel haalt. Dus dat we er niet eens meer over gaan praten vandaag. Nee, want dat vroeg ik me net uh, hardop denkend af. Uh, gaan jullie erover praten? Maar u zegt, uh, geeft er eigenlijk al het antwoord op. Uh, het is uh, vrij gering de kans dat er vandaag een debat komt. Ja, nee, dat lijkt me ook. Uh, als je aan de voorkant al weet uh, wat het bad oplevert, dan moeten we elkaar niet langer vasthouden in een discussie. van de uitkomst al bekend is. Dus ik ga ervan uit dat het college het voorstel intrekt. Ja, wat is er misgegaan? Nou ja, er gewoon een meerderheid tegen een. Uh, nee, dat is, tegen het het e, dat is het eindresultaat. Maar wat is er. <laughs> want voordat je daar komt. Dit is net als met een voetbalwedstrijd, Kijk. 90 minuten. dan heb jij wel de einduitslag. Maar dan is er altijd iets misgegaan als je verloren hebt. Ja, wat er misgegaan is. Ik, uh, ik denk dat bijvoorbeeld de publieke opinie een enorm uh, rol heeft gespeeld in het hele verhaal. Een, een vrij grote groep die uh, groep is van dat uh, je handen af van de Kuip. Het sentiment. Dat uh, onder de supporters van Feyenoord een heel hard groep is van handen af van de Kuip. Ja. Dat het meespeelt, dat het in deze tijden voor een aantal partijen toch net, het gaat ook wel om heel veel geld waar je garant voor moet staan. Dat er een soort aarzeling is, het nu aan het goede. Ja, een soort combinatie. Ja, zijn een aantal, ja. een aantal dingen die bij elkaar komen dan. Ja, combinatie tussen sentiment en eigenlijk het geld in tijden van crisis. Dat is het hem. Jawel, alhoewel het voor ons eigenlijk een zeer beperkt risico was. maar Dat dan nog hikken ja. mensen toch wel aan tegen de omvang van zo'n bedrag. Maar ja, het sentiment, het, uh, u, u bent toch ook Rotterdammer? Absoluut. Ja, ik hoor nee, niet eerder. Want... Nee, nee, ik like hoor niet, ja. nee, hoor. Nee, maar dat, dat, dat, dat kan je toch inschatten? Ik bedoel, uh, dat is toch een bij, bijna heilige voor, uh, voor Rotterdammers, de Kuip? Ja, maar op een gegeven moment, als dan een, de, de stadiondirectie zelf aangeeft: van ja, deze Kuip heeft zijn beste tijd wel gehad. We kunnen hier niet meer doorgroeien. Wat we eigenlijk zouden willen. Hè? De, de club zit hier ook vast: kan ook dit meer groeien in zijn begroting. Je moet echt naar een grote stadion. Ja, dat kan zo gebeuren dat je na 90 jaar eens afscheid neemt van, van elkaar en van een gebouw. Nee. Uh, maar laat ik zeggen dat het ook niet echt handig richting supporters is gespeeld. Dus. Nee, ik die uh, hadden... achteraf, zijn alle mensen wijzen natuurlijk, maar ik denk ja. dat ook dat zo'n zo zo voetbalclub had ook natuurlijk veel meer hun supporters mee kunnen nemen in dat heerlijke verhaal. Jongens, we gaan verhuizen met z'n allen naar een mooie nieuwe plek. Precies, betrek ze erbij. Maar mh, wat, ja. wat moet er nu gebeuren? Uh, want uh, er moet iets, heb ik me laten uitleggen, met het wat er nu gebeuren, met de Kuip. Wat er nu moet gebeuren met de Kuip? Ja? Nou, ik denk dat uh, voorlopig daar gewoon voetbal blijft worden. Oh, dat wel. Dat, <laughs> In de normale situatie zou dat gebeuren tot aan 2018. Want dan zou pas het nieuwe stadion ja. zijn. Dus ik denk dat dit zo gek veel gaat veranderen. Maar voorlopig eventjes nadenken en uh, ja, uithalen en opnieuw beginnen. Ja, eventjes de kaarten wegspoelen en dan uh, even nadenken van en hoe we verder. Hmm. Dus uh, ja, ik verwacht wel wat winnen terug nu en, en twee, tot jaren, weer praten over een uh, ander plan voor de Kuip. Want hmm. Dat er iets mee moet gebeuren, dat, uh, dat lijkt me wel klantjes. Nou, dat is ook volgens mij een Rotterdamse uitwerking. Meneer Harreman, ik uh, dank u wel voor die uh, eerste reactie. We gaan eventjes kijken wat uh, andere Rotterdammers ervan vinden dat er geen nieuwe Kuip komt. Josefine Trehi vroeg het vanochtend. Mevrouw is hier het uh, terrasje aan het opbouwen. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft het gehoord? Ik heb het gehoord, ja, vanochtend toevallig uh, nog op het, uh, de haarlink van het nieuws gezien. En? Um, ik vind het op het moment eigenlijk heel erg onnodig. Er zijn heel veel andere dingen waar geld in gestoken kan worden. En dit is een, een, een goed stadion nog steeds. En het trekt nog steeds ook heel veel bezoekers. Dus ik snap niet helemaal waarom dat er een nieuwe zou moeten komen. Nee, dus tevreden dat het uh, nu niet komt, het nieuwe stadion? Ja, misschien in de toekomst een keer ooit, als het iets beter gaat, ook met de crisis. Goedemorgen, meneer. Heeft u het gehoord van de Kuip? Van de Kuip, dat heb ik inderdaad gehoord, ja. vind ik terecht, dat hij dus niet komt. Ja, gemeente Rotterdam, denk ik. Ik werk ook bij de gemeente Rotterdam. Die moet al genoeg bezuinigen en inleveren. Dus als je dan van 165 euro miljoen garant moet staan, dat gaat fout. Nou, probleem dus. Wat doet u bij de gemeente? Ik werk bij de burgerlijke stand. Oké, okay. u heeft ook haast, of niet? Ik, ik loop heb met haast, ja, mee. ik heb altijd haast. Nou ja, Werkt, begin, ze. begin rond half acht, dank je wel. Hier wordt ook uh, flink gewerkt, wat doen jullie? Timmeren. Stalage opbouwen. Stalage opbouwen, ja. Winkels mooi maken. Heel goed, Heeft u heeft het gehoord, het nieuws over de Kuip. Ja. Bent u fijn fan Ja. Nou, we aan vervanging toe. We kennen dan meer mensen in. Dus hoe meer mensen erin kennen, hoe meer, uh, ja, hoe meer geld er binnenkomt, laten we zeggen. En het is ook voor de evenementen misschien ook veel beter. Dus uh, als iedereen een ander stadion elkaar, waarom wij niet dan? U meneer? Ja, zeg het eens. Wat vindt u ervan dat er geen nieuw stadion komt? Ja, ik vind het jammer. Want eh, ja, vervangen is toch noodzakelijk, vind ik. Het is verouderd gewoon. De Kuip, heeft u het gehoord? Ja, ja, ik heb gehoord van de nieuwe Kuip, ja. En? Ja, ik zeg, uh, dat is gewoon verspeeld geld met deze tijd, weet je. Dat, uh, ik bedoel, iedereen zit te klagen, financiële uh, recessie en zo. En dan komen zij met een hele nieuwe stadium uh, in aanbouw. Uh, tenminste van plannen. Ik bedoel, dat geld kunnen we veel beter besteden aan onze uh, uh, voedselbank en uh, dergelijke. Werkt u hier in de buurt, dat ja, u nu ja. al op straat bent? Nee, ik werk niet, maar ik train nou. Zeg maar, ik ga zo trainen. De sportschool? Ja, op de sportschool natuurlijk, ja. U heeft ook een trainingspak aan? Ja, ja. Ja, mijn tas uh, zit daar, zeg maar. Nou, zet hem op. Dank u wel. Fijne dag. U ook fijne dag. Dank u wel. Uh. Om half tien komen de nieuwe cijfers over faillissementen van bedrijven. En elk nadeel heeft zijn voordeel om in voetbalwijsheiden te blijven. Het levert namelijk veel werk op voor curatoren. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De premier van de Europese Unie... die gooit de handdoek in de ring. Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker... die gaat om tien uur naar de Groothertog in Luxemburg... om het ontslag van zijn regering aan te bieden. Dat zei hij gisteren in het parlement. Wel, dat is uw as. Je bent de mening met een schoenheidsstel over te dat we als debat eigenlijk kunnen ophalen. Dus ik het verkeer van trezeer... dat we morgen tien uur... dat we in donderlanden de parlement... voor de grond-lucht Walen heb ik in ieder geval nog verstaan. Er komen dus vervroegde verkiezingen in Luxemburg. Jonker, een beetje teleurgesteld. Hij raakte in de problemen nadat bekend werd dat de geheime dienst van Luxemburg stelselmatig burgers afluisterde. Correspondent Chris Ossendorf voor de Benelux. Chris, uh, ja, ik zou je kunnen zeggen dat de zaak in zijn gezicht is ont ontploft. Ja, Jean-Claude Juncker hij is een beetje het gezicht geworden van Luxemburg... omdat hij al 18 jaar eh, premier is van het land. 30 jaar zat hij al in de politiek van Luxemburg. En gisteravond in, in zeven uur afgetreden. Het is inderdaad wel ontploft. Het ging ook wel ergens om, hoor. Luxemburg heeft een geheime dienst. Uh, klein, luxueus staatje is het natuurlijk. Maar zestig geheim agenten waren daar actief, zijn daar actief. Die waren iets te actief. Ze hebben zelfs premier Juncker zelf afgeluisterd. Met een omgebouwd horloge. Het leek echt wel een slechte film. Het is ongelooflijk, uh, hè? Ja, het is ongelofelijk, zou je ook zeggen. Maar Jonker is er achteraf wel achtergekomen. en heeft er weinig aan gedaan, geen maatregelen genomen. Er zijn zelfs uh, speculaties in de Luxemburgse pers... dat die geheime dienst dacht... wij willen wat extra geld loskweken bij de politiek. Laten we wat kleine aanslagen organiseren... zodat we extra geld krijgen. Dat soort dingen speelden allemaal in dat kleine landje. Jonker heeft de zaak niet erg serieus genomen. Hij heeft, heeft gisteravond de zaak ook nog laconiek afgedaan... met de mededeling. Ja, ik kan niet al die 60 man in de gaten gaan houden. Een geheime dienst heeft geheimen, was zijn commentaar. En dat is hem, uh, heeft hem de kop gekost. Althans, hij moet uh, verkiezingen uitschrijven. Ja, heeft dat er misschien ook een beetje mee te maken dat hij uh, misschien zichzelf een beetje onaantastbaar achter. Want zo lang premier, daarna, daarvoor zat hij al, al als minister van Financiën ook heel lang in die regering. Ja, hij, uh, hij was misschien wel Luxemburg. Ja, uh, wat, zo klinkt het ook wel een beetje. Want die quote die je misschien moeilijk verstaat in het Lettenburgs die we net hoorden, daarin vertelt hij ook dat hij enorm teleurgesteld was... in de sociaaldemocratische coalitiepartner. Die hem uh, hebben laten vallen ook. En zijn reactie erop was dat hij nooit had gedacht... dat die beentje zou worden gelicht door zijn beste politieke vrienden uh, in de coalitie. En daarna be uh, de beende daarna driftig weg, zo moet je dat zeggen. Ja. Hij was duidelijk not amused met de hele situatie. En wat ook tekenend is, is dat hij nog een keer... Een zei dat hij hoopt dat Luxemburg nooit een premier krijgt... die wel de geheime diensten tot zijn kerntaak ziet. Oftewel, hij vindt het allemaal onzin, die hele discussie... over de afluisterschandaal in zijn eigen land. Is hij eigenlijk een beetje geliefd bij de Luxemburgers? Politiek gezien wel, hè. Hij is al 18 jaar aan de macht als premier. Hij is dus steeds weer herkozen. Maar het, het, het is geen feestnummer, hoor. Het is een kettingrokende man die graag een borreltje lust. Hij heeft wel humor, maar zijn humor kwam ook steeds slechter aan zijn grapjes... Er waren vaak toch een beetje mislukte opmerkingen. die steeds vaker een misser bleken te zijn. Uh, maar ja, we zullen het zien. Het uh, lijkt erop in de Luxemburgse pers dat hij zich weer kandidaat stelt. en dat hij dan weer een grote kans maakt om herkozen te worden. Want de christendemocraten in dat land die zijn uh, uitermate sterk. Dus misschien is zijn partij wel heel populair. en hij is heel stabiel. Chris, dankjewel. Chris Ostendorf, was dat over de situatie dus in Luxemburg? En Gerritsen ze over de situatie op de Nederlandse wegen. Er zijn zeven korte dagelijkse files. Er is maar één file die opvalt op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Voor rotterdam charlo staat 3 drie kilometer. Daar is een auto gestrand, de rechte rijstrook is dicht. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. The Angel of Harlem, 1998 was het alweer. In mei 2013 gingen er bijna 800 bedrijven en instellingen in ons land failliet. Straks om half tien komt het CBS met de nieuwste cijfers over de maand juni. En soms maakt een failliet bedrijf na forse afslanking een doorstart. Dat levert heel erg veel werk op voor curatoren die zo'n doorstart begeleiden. Onze verslaggever Jeroen die ging mee met curator Marcel Teunis in Zwolle. Nou, er ligt een hoop uh, post op de deurmat. Maar dit restaurant is dan ook gesloten wegens omstandigheden. Ja, die omstandigheden zijn het faillissement. Nou, het alarm is eraf. We kunnen naar binnen. Er is nog gedekt, hè? De tafels staan keurig gedekt. In feite zouden we het zo kunnen aanschuiven. Waarom is deze tent failliet gegaan? Omdat men... Uh... Ja, niet meer de huur kon betalen, men kon het personeel niet meer betalen... leveranciers konden niet meer worden betaald. Krediet was opgezegd. Ja, een einde verhaal. Zou een doorstart lukken? De vorige exploitant gaat hier geen doorstart maken, nee. Zijn er mooie tijden voor de curator? Ik weet niet wat u mooie tijden noemt. We hebben het druk. Ik heb de afgelopen twee weken acht nieuwe faillissementen gekregen. Dus uh, het is erg druk. En wat zei u nou net? Als we zo tien jaar doorgaan, dan is dit land helemaal kapot. We maken in bizarre tijden mee, ja. Het is niet alleen de crisis natuurlijk. Het is sprake, soms sprake van mismanagement of ja, andere oorzaak. Ik ben bij een aantal bedrijven geweest die een doorstart hebben gemaakt. Ik wil even een paar fragmentjes uh, laten horen. Het was het, uh, het economische tijd die natuurlijk ons uh, tegengezeten heeft. De projecten die in het verleden uh, niet de juiste en de goede opbrengsten hebben opgeleverd... om uh, vet op de botten te krijgen. Ja. Dit was een installatiebedrijf. Er wordt er niet heel vaak gezegd... ja, de crisis heeft ons de kop gekost. Het is natuurlijk logisch, als je failliet gaat, is het niet prettig. En je probeert natuurlijk altijd de oorzaak buiten jezelf te zoeken. En die economische crisis, die zorgt natuurlijk ook voor een hoop ellende. Maar ik hou de ondernemer dan altijd voor... waarom ga jij failliet en je buurman niet? Er zijn natuurlijk ook bedrijven die niet failliet gaan... ondanks de economische crisis. Dit is een installatiebedrijf, die heeft hele goede tijden meegemaakt. En heeft hij toen toch wel fouten gemaakt... Ik denk niet dat, dat er echt fouten zijn gemaakt mee. We, we leefden toen in een hele andere wereld en iedereen deed mee. Voorbeeld 2. Uh, vanuit hier zit je nou niet meer met een, met een erfenis uh, van, uh, van een schuld of van iets anders. Je, je begint opnieuw. Er zijn mensen gekomen die uh, garant voor staan voor het feit waar we nu mee bezig zijn. Ja, een restaurant in Scheveningen uh, is praktisch met dezelfde mensen uh, doorgestart. Ze zijn weer met nul begonnen. Toen dacht ik wel van ja. Kan dat zo makkelijk? Nou, dat was ook mijn eerste reactie. Klinkt wel erg simpel wat die meneer vertelt. Van, uh, nou, in feite, we beginnen lekker opnieuw uh, met een schone lijn. Maar hij vergeet te vertellen dat hij ook een hoop mensen... Uh, met onbetaalde rekeningen achterlaat. En ik neem aan, we hebben te maken met een restaurant... dat dat vaak kleine leveranciers zijn. Nou, laten we maar hopen dat die uh, ook niet uiteindelijk... tot een faillissement uh, moeten besluiten... omdat de rekeningen niet betaald worden. Ik vind het wel erg makkelijk gezegd door deze meneer. Hoe vaak worden doorstarts nou gebruikt... om? bijvoorbeeld van lastig personeel af te komen? Nou, dat speelt natuurlijk ook mee met een doorstart. Je, je, op een gegeven moment word je geconfronteerd met de teruglopende omzet. Je kunt in je kostensfeer niks meer doen. Als je personeel kwijt wil... Nou, iedereen in Nederland weet dat dat, dat, dat niet zo eenvoudig is. Ja, als je kiest voor een faillissement, dan ben je personeel kwijt. Je bent je crediteuren kwijt. Worden doorstarts vaak gebruikt om, eh, om maar gewoon met een schone lijn te beginnen? Daar komt het wel op neer, ja. ja. Dus nogmaals... Curator, let erop dat je daar niet voor misbruikt wordt. Naar de buitenwereld wordt vaak het idee gewerkt... dat justitie zit bovenop faillissementfraude. Nou, mijn ervaring daarmee is heel slecht. Ik heb een aantal zaken gehad, nou, de, de fraude droop eraf. En op een gegeven moment krijg je een telefoontje... van de betreffende opsporingsambtenaar die ermee bezig zijn. Ja, we zijn teruggefloten, we moeten ermee stoppen. Ja, Erkennelijk heeft dat politiek geen, geen hoge prioriteit. En dan gaat het toch bij gaat het, om, om, ja, gaat het om honderden miljoenen, denk ik. Hoe nou verder met dit restaurant... Ik ben bang dat dit restaurant niet meer open gaat. Moeten we dan nog maar een wat uh, we doen? We kunnen een whisky nemen, maar het is nog wat vroeg. <laughs> die flessen die staan daar zomaar heel uitnodigend. Nee, dat klopt, maar die brengen misschien nog wat op. Niet veel, hè, denk ik. De meeste die zijn al half leeg. Nee, nee, nee, u zegt het verkeerd. Ze zijn half vol. Ja, het gaat om de wijze waarop je het uitdrukt. Maar om vijf voor half negen al aan, uh, aan de drank. Goed, uh, wij nemen hier nog maar een kopje koffie. Jeroen Schutijzer maakte de reportage. Vanavond spelen de Nederlandse voetbalvrouwen hun eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap in Zweden. Tegenstander is Duitsland. En Duitsland is een van de grote favorieten voor de eindzegen. Sanine Wiegman speelde meer dan 100 interlands voor het Nederlands elftal. Hij is nu coach van de dames van Ado Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt het vanavond tegen Duitsland? Hebben we enige kans? Hebben de meiden enige kans of wordt het schade beperken? Nou, je hebt altijd kans. Um, alleen de verhoudingen zijn wel duidelijk. Duitsland is sterker dan Nederland. Maar dat betekent niet dat je geen punten kan uh, winnen. Uh, oftewel, we moeten voor een gelijkspel gaan? Nee. Nee. nee Nederland gaat niet voor een gelijkspel. Nederland gaat voor de winst. Maar ik verwacht niet dat we uh, dat we heel erg veel op de helft van Duitsland zullen spelen. En die intentie is er wel. Uh, maar Duitsland is gewoon sterker. Ja, we moeten uh, niet in het mes lopen van, nee. van de Duitsers. Dat is het hem eigenlijk. Ja. En vier jaar geleden uh, is het team, althans het, het vorige team... Uh, uh, tot de halve finale gekomen. Waar ziet u ze tot uh, uh, ja, dit toernooi in toe in staat? Ja, dat is lastig. Vier jaar geleden um, was Nederland voor het eerst op een EK, op een eindtoernooi. En toen uh, is het team boven zichzelf uitgestegen... met uh, voetbal, waarbij uh, we... We, zeg ik dan, nog niet in staat waren om echt op de helft van de tegenpartij te spelen. Uh, nou, de spelers hebben zich doorontwikkeld, uh, zijn fysiek sterker geworden, uh, hebben vier jaar lang ook Eredivisie gespeeld of in het buitenland gespeeld. Dus we zijn verder nu. En Nederland wil graag nu meer op de helft van de tegenpartij spelen en het verder halen dan het vorige toernooi. Hoewel de landen om ons heen zich ook heel erg ontwikkeld hebben, dat hebben we gisteravond ook alweer gezien. Dus ik, uh, ja, ik durf daar eigenlijk geen voorspellingen over te doen. Het is ook een beetje afhankelijk wie je dadelijk, uh, als je de volgende ronde haalt, wie je dan treft natuurlijk. Ja, en uh, verder ontwikkeld, doorontwikkeld. We willen op de helft van de tegenstanders spelen. Het klinkt een beetje als, uh, zoals wij in Nederland ook gewoon met de mannen gewend zijn. en graag het willen zien qua voetbal. Ja, dat zit natuurlijk in de cultuur van Nederland. Um, alleen uh, als je kijkt naar. Uh, en eigenlijk moet je het niet vergelijken. maar de mannen hebben toch altijd wel gepresteerd. En uh, de vrouwen die zijn een beetje achterop geraakt uh, in de loop der jaren. Die hebben nooit eindtoernooien gespeeld. Dus, dus, dus wij, zijn, wij staan anders in, uh, wereldwijd dan, uh, dan de mannen, om die vergelijking toch te maken. Uh, en wij hebben een inhaalslag moeten maken. Ja, nou ja die inhaalslag die wordt wel goed gemaakt. Want uh, het aantal meisjes dat zich meldt bij voetbalclubs, dat stijgt uh, nog steeds. Het lijken wel gouden tijden voor het vrouwenvoetbal. Ja, nou ja, dat is het wereldwijd natuurlijk ook. Het is de grootste sport voor vrouwen in de wereld. En uh, in Nederland is het nog steeds de snelst groeiende sport. En uh, ja, dat blijkt inderdaad uit die ledenaantallen. Uh, het is onwijs populair. En natuurlijk hoop ik, en velen met mij, dat door dit EK er nog meer meisjes gaan voetballen. En, uh, en we ook dadelijk, uh, net als in Duitsland, uh, zoveel leden krijgen dat, uh, dat we ons... Uh, tot de top van de wereld scharen. Ja, want er moet nog veel veranderen bij het, laat maar zeggen, de basis. Want nu is het zo dat uh, ja, soms hangen ze erbij. Soms uh, zijn er geen kleedkamers voor uh, meiden. Soms voetballen ze ook nog met de jongens. Ja, dan moet wel. Of nou kijk, dat gemengd voetbal. En gemengd voetbal is voetballen met jongens, maar ook met meisjesteams tegen jongens. Uh, dat moet, ik vind dat je dat sowieso moet behouden. Want dat is een kracht die Nederland heeft. Je hoeft niet te reizen. Je kan om de om de hoek voetballen. Voor ieder meisje zou het kunnen. En het betekent niet dat je als enig meisje tussen jongens kunt lopen. Als er nu meer meisjes gaan voetballen, dan kun je echt bijvoorbeeld in de F zeg maar drie meiden met, met, met vier jongens laten spelen of zelfs andersom. Het gaat erom dat ieder meisje. Uh, met leeftijdsgenoten op eigen niveau en beleving kan voetballen. En dat kan in Nederland uh, uh, met de structuur die we hebben. En uh, nu worden vaak meisjes gezien als recreatieve leden... en daar wordt verder niet over beleid voor meisjes nagedacht. Daar zit wel een kentering in, gelukkig. Maar dat is ook wel nodig, want voor de echte top... voor de meisjes die al international zijn op jonge leeftijd... Uh, ja, daar staat het wel, maar de meisjes die er net onder vallen... en ook echt nog wel top kunnen worden, ja, daar, is, uh, ja, daar is nog wel veel te doen. Maar eerst vanavond eens even kijken naar de wedstrijd tegen Duitsland. Wordt uh, ook op de Nederlandse televisie uitgezonden door de NOS. Mevrouw Wiegman, ik uh, dank u vriendelijk voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Wat gaan we zo doen na de klok van uh, half negen? Nou, we gaan het hebben over Schiphol, want dat gaat verbouwen. We gaan praten met de bestuursvoorzitter.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 Er komt in Rotterdam geen nieuw Feyenoordstadion. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam stemt unaniem tegen. Eerder deze week bleek ook coalitiepartij D66 tegen te zijn... en daarmee is er in de gemeenteraad geen meerderheid. Volgens fractieleider Sneider van Leefbaar Rotterdam... is het financiële risico te groot en het draagvlak onder de bevolking te klein. Inspectieteams van Sociale Zaken constateren nog altijd... te veel overtredingen bij bedrijven die asbest verwijderen. Er werden vorig jaar op 400 plaatsen bedrijven gecontroleerd... Op een meerderheid van die locaties werden overtredingen geconstateerd. Bijna de helft waren die overtredingen zo ernstig dat het werk moest worden stilgelegd, een boete werd opgelegd of dat het proces verbaal werd opgemaakt. En pomphouders langs snelwegen hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Ze willen voorkomen dat andere oplaadpunten voor elektrische auto's mogen exploiteren. Rijkswaterstaat heeft 200 locaties voor oplaadpunten aangewezen bij bestaande tankstations. Volgens de pomphouders is dat in strijd met de afspraken, waarin volgens hen staat dat ze het alleen recht hebben op de locaties om brandstof te verkopen. Belangrijke vraag in dat kort geding is daarom of die stroompalen of dat wordt gezien als brandstof. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met uitgestrekte wolkenvelden, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. En af en toe breekt de zon vanochtend ook al door. En in de loop van de dag krijgt de zon het steeds makkelijker. De zon gaat flink schijnen in het oosten en ook in het westen komt ze tevoorschijn. Neerslag is dan niet meer aan de orde. Temperaturen lopen op naar 17 of 18 graden op de wadden. In het zuidoosten wordt het warmer, 22 graden. Er waait een matige wind uit een noordelijke richting. De komende nacht neemt dan de bewolking weer toe. In het zuidoosten kan wat nevel ontstaan. En het koelt af naar 9 tot 13 graden. Het koudst is het in het zuidoosten. Dan beginnen we morgen weer met wolkenvelden. In de loop van de dag hier en daar wat zon. En vooral in de ochtend kan zelfs hier en daar wat regen of motregen vallen. De wind blijft noordelijk en matig kracht 3 tot 4. In het weekeinde hebben we een wisselend weerbeeld. Met zaterdag de meeste zon en de hoogste temperaturen. Zondag weer wat meer wolkenvelden. En mogelijk een spatje motregen. Het zijn geen grote files, het zijn kleine files, maar toch hinderlijk als je erin staat. Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie. Ja, het is inderdaad een zeer bescheiden spits met in totaal slechts 30 kilometer file. De twee files met de meeste vertraging staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 3 kilometer, en op de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Nooddorp en Den Haag-Malieveld 6 kilometer. Dorot had het net al over die detailhandel, die terug wil naar 19% BTW. Gaan we zo eventjes bellen met de Nederlandse Vereniging van Detailhandel. En we kijken of Gio Lippens al weet welke kastelen hij vandaag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 Ook in combinatie met KPN1. KPN doet het gewoon. Ga naar kpn.com slash zakelijk, ook voor de voorwaarden. De NOS, het Radio 1 Journaal. De Dan weten we precies waar we het over hebben. De Tour de Frans van vandaag. De tijdrit hebben we gisteren gehad. Er ligt vandaag een vlak parcours klaar voor het peloton. 218 kilometer. En Gio, hoeveel kastelen? Ik heb geen flauw idee Bert. Ik lees overal dat alle kastelen vandaag bijna worden aangedaan. Ja, ik heb collega's die, daar, die zich daarin specialiseren en die de hele dag over de kastelen kunnen praten. Ik heb dat zelf wat minder. Ik kijk toch liever naar de koers. Maar ik moet je één ding vertellen. Ja. Uh, voor het eerst deze tour slapen we in een kasteel, in een chateau bij Tour, bij de graaf en de gravin de lusac. En dat klinkt toch wel heel erg mooi. Het is een prachtig kasteel en een prachtig landgoed, net buiten Tours. Het klinkt heel erg deftig. Gio, uh, maar vandaag, de, de etappe, um, wordt dat een feest voor de sprinters? Ja, absoluut. Uh, het is een uh, echte vlakke etappe. Uh, de tweede alweer van deze week, want uh, we krijgen er morgen nog eentje trouwens. En we hebben dus in totaal drie vlakke etappes dus gaat Drie kansen voor de sprinters. En we weten allemaal hoe het uh, de eerste keer is afgelopen. gisteren, de dag voor de tijdrit, die tumultueuze sprint Cavendish-Velers. Met uh, natuurlijk als uh, glorieuze overwinning Marcel Kippel. En eerlijk gezegd, bij de boekmakers staat Kippel op dit moment gewoon met stip bovenaan. Je kunt het minst verdienen met hem, maar de zekerheid is wel het grootst eigenlijk als je op kippel gaat gokken. En hoe gaat het met Kevin dus? Want uh, er waren via Twitter allerlei berichten dat hij nog tenminste zelfs urine over zich heen zou hebben gekregen gisteren ja, tijdens die de tijd. Ja, die zijn ook bevestigd. Uh, die zijn bevestigd door een ploeggenoot van hem, Jérôme Pinault, uh, Ook uh, de ploegbaas uh, Patrick de Fevere heeft dat uh, bevestigd. Ja, en zelfs bij Argos hebben ze er schande van gesproken. De ploeg van Tom Velers. Zo van, ja, zo ga je niet om met, met sporters te gebeuren. Uh, dingen in de koers. Uh, daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar uh, je moet eigenlijk uiteindelijk uh, ja, met je poten van de, van de sporters afblijven. En, en dit soort grappen, dat, dat moeten supporters ook niet uh, uithalen. Dus uh, iedereen spreekt er eigenlijk wel schande van. Maar goed, Kevin heeft er wel een hoop last van gehad uh, gisteren. Want uh, hij is ook niet alleen met urine uh, ja, uh, besprenkeld. Maar hij is ook uh, uitgescholden onderweg, voortdurend. Uh, hij is echt een gebeten hond op dit moment in het peloton. Ja, maar dat kan dan ook wel weer invloed hebben. Of is het gewoon zo'n coole, die uiteindelijk als het erop aankomt... in de sprint ook gewoon uh, weer gaat sprinten? Ja, het karakter van Kevin is al zodanig dat hij juist wel kracht put uit dit soort uh, zaken. Kijk, het is, het is echt zo'n zo, zo vaartje buskruid. En op het moment uh, dat hij uh, getergd wordt, ja, dan, dan slaat hij meestal keihard terug met de benen. Dus we zet Kevin is ook maar zeker bij de favorieten. Het is alleen dan te hopen, want dat gebeurt dan ook nog wel eens met het karakter van Kevin is, dus dat er geen kortsluiting ontslaat in het, uh, in het hoofd. Uh, want dat heeft hij natuurlijk wel laten zien in die etappen... waar hij Tom Velas te bracht. Ja, we hadden het al over de, de, de sprint. Uh, gaat het dan volgens het geëikte patroon, groepje of een vluchter uh, alleen gaat weg... en die wordt 15, 20 kilometer voor de streep uh, teruggepakt? Dat is wel het normale patroon. Er zijn mensen die vinden dat verschrikkelijk. Die zeggen van ja, het is computergestuurd. We weten precies wat er gebeurt. Waarom gaan die groepjes nog weg? Aan de andere kant, we hebben één etappe gezien... in Montpellier waarin één ding het probeerde. En die gaf het al heel snel op. En dan is het wel heel erg saai om voortdurend naar een voortjagend peloton te kijken. Dus eerlijk gezegd hoop ik wel op een groepje. En uh, uiteindelijk, ja, die opmaat naar de sprint, daar dat, dat draait het om. Kijk, Tour is natuurlijk wel een, een, een plaats met historie op wie geschiedenis. Hè. We kennen natuurlijk allemaal die klassieke Parijs tours. Ze komen trouwens jammer genoeg niet binnen via de Koninklijke Weg, uh, via de avenue de Kramon. Dat was vroeger altijd drie kilometer lang recht uitrijden op een prachtige brede avenue met bomen in het midden. Uh, echt een fantastische locatie voor de sprint. Maar die laten ze nu gewoon liggen. Dat heeft alles te maken met het feit dat daar een trembaan is aangelegd in het ah. midden van die weg. En dat die weg uiteindelijk, die boulevard, veel smaller is geworden. We zijn er gisteren even langs gereden. Het is nog steeds prachtig. Het ziet er echt heel majestueus uit. Want je komt op een geweldige manier. tours kom je dan binnen. Maar uh, ze gaan nu eigenlijk dwars daar op. Ze sprinten langs de rivier De Cher. Uh, uiteindelijk in de richting van het centrum van, het stad, van de stad. En daar uh, sprinten ze dan af. Vandaag allemaal te beluisteren vanaf twee uur in Radio Tour de France. En als u geen genoeg kunt krijgen van het wielrennen... houden de zender dan gewoon aan. Want vanaf elf uur in de prolog is er ook volop aandacht voor de Tour. Geo Lippens was dat. Schiphol gaat op de schop. Vandaag gaat de eerste fase van het masterplan Schiphol van start. Het gaat ongeveer 500 miljoen euro kosten en het duurt tot 2015. Praten we over met bestuursvoorzitter Jos Nijhuis. Goedemorgen. Ja. Wat houdt het in, een masterplan Schiphol, dan qua verbouwingen? Nou, we, we, wat houdt het in? Uh, we gaan investeren in het comfort van de reiziger op Schiphol met uh, centrale security. En dat betekent dat we uh, overal op, Schip, op Schiphol centrale security zullen hebben. Dus de securitycontroles aan de gates... Die je nu ziet in het zogenaamde niet-Schengengebied, die gaan verdwijnen. En dan komen in plaats daarvan op vijf locaties in het terminal centrale security controllers. En dat is, dat is een, een gemak voor mij als reiziger? Uh, Jazeker, want uh, daarmee uh, neemt de, de, de rijvorming bij de gate neemt af. Het proces wordt controleerbaarder, uh, de, het risico van vertragingen wordt minder en omdat die securitycontroles centraal plaatsvinden uh, kunnen we veel beter inspelen op, uh, op, op piekmomenten en ervoor zorgen dat die rijen voor de security ook zo klein mogelijk blijven. Maar dat is altijd wel gunstig. Waarom is uh, uh, er verder eigenlijk een grote verbouwing nodig? Nou, Als je begint met zo'n centrale security, dus heel ingrijpend, ja. uh, dan je krijgt eigenlijk een, een soort sneeuwbaleffect. Um, en dat triggert allerlei andere investeringen die we ook moeten gaan doen. Het is Bijvoorbeeld... een beetje als we gewoon een verbouwing thuis, dat als je het ene dingetje weghaalt, dat je tot ontdekking komt dat het volgende ook weg moet. Ja, zo'n beetje. Maar dan nog wat ingrijpender. Bijvoorbeeld, we gaan ook de security filters in vertrek al één gaan we stevig op de schot nemen. Dat betekent dat het winkelgebied daarachter ook moet veranderen. We gaan overigens om de capaciteit te verhogen een, een apier bouwen. Apier die komt ten zuiden van, uh, van de pier, dus uh, net, uh, net, net voor de B-pier. Maar moet ik daar nog verder lopen? Uh, nee, we zorgen ervoor dat uh, we die loopafstanden... zo klein mogelijk blijven houden door te kijken waar moeten we... Uh, het verkeer concentreren. Dus we zullen bijvoorbeeld uh, het verkeer van KLM en Skyteam partners... nog meer concentreren, zodat uh, mensen die over moeten stappen... zo, zo uh, weinig mogelijk afstanden hoeven te overleggen. Ja, want dat is een beetje de grote klacht hè, van passagiers... die het idee hebben van dat ze de vier aan het lopen zijn als ze pech hebben. Ja, we proberen dat natuurlijk proberen zoveel mogelijk op te lossen... door geautomatiseerde uh, door, uh, loopbanen, loopbanen te, te maken. Uh, maar dat is een, uh, een, een nadeel wat je... Al gauw hebt bij hele grote luchthavens, dat die loopafstanden wat groter worden. En tegelijkertijd heb je de volumes nodig om ervoor te zorgen dat je overal naartoe kunt vliegen. Want daar gaat het natuurlijk om: en dat is iets waar we zo trots op zijn op Schiphol. het, ja. uh, het Waar, waar maar weinig andere luchthavens zich aan, aan kunnen meten. Nou, uh, gaat de verbouwing uh, starten vandaag? We spreken over 11 juli. Het is midden in de zomer. Het is het zomerseizoen. Ik hoorde Schiphol trouwens ook een beetje mopperen... dat de, uh, NS en uh, een ander in ProRail uh, afgelopen weekend was dat uh, aan het verbouwen waren. Is dit wel het goede moment? Nou ja, dat is de vraag. Wat merkt de reiziger van? Nou, deze, tijdens deze drukke zomer merkt de reiziger er eigenlijk niets van. Uh, hooguit kan hij de, de verbouwingen zien... Uh, maar daarna zal de reiziger het merken... doordat er bijvoorbeeld tijdelijk andere routes binnen de terminal zullen zijn... Uh, maar via speciale websites en TV, Schiphol TV... zullen de reiziger zoveel mogelijk informeren om die processen uh, er, ja, zo... Er, komen zo geen extra, er, komen geen, er komt er geen extra vertraging. De vluchten gaan gewoon op tijd weg. We gaan gewoon op tijd weg. Uh, we werken natuurlijk ook samen met, met KLM hier aan. om ervoor te zorgen dat, uh, dat operationeel die processen echt ongestoord blijven doorlopen. Dat is natuurlijk wel een gigantische uitdaging hè, voor de komende 2,5 jaar. Uh, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat uh, op, een, uh, op een goede manier gaan, gaan handelen. En eind 2015 dan is het allemaal klaar? Nou, het centrale security proces. Uh, dat moet medio 2015, eigenlijk 1 juli 2015, uh, gereed zijn. Dan moet het gewoon draaien. En de nieuwe apier, die zal eind 2016 worden opgeleverd. Nou, ik wens u vandaag een, een, een mooie dag bij de officiële start van de verbouwing. En dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Jos Nijhuis was dat. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Het is een unicum personeel dat een ziekenhuis overneemt. Zal ik zal over praten met gezondheidseconoom Guus Schrijvers. Maar eerst de detailhandel, want die heeft het moeilijk door de crisis. En daarom komt detailhandel Nederland met een actieplan. En daarin wordt de overheid opgeroepen om maatregelen te nemen... om winkeliers te helpen. Ze moet de BTW weer omlaag van 21 naar 19 procent. Jan Meerman is voorzitter van detailhandel Nederland. De BTW moet omlaag. Waarom? Nou, heel simpel... Uh, tot uh, de, de laatste btw-verhoging uh, van afgelopen oktober. die heeft absoluut niet opgeleverd voor de staat. Wat het zou moeten opleveren, integendeel. Ze spreken zelfs van een soort weglekeffect. dat 70% van die verhoging uh, weglekt. door mindere uh, bestedingen. Dus wij zeggen: draait gewoon om. Vlaag de btw. En wij zijn ervan overtuigd dat de consument dan gaat, meer gaat besteden. En niet alleen wij. Maar ook de modellen van CPB geven dat aan. Ja. Dus ja, doe, doe in deze tijd van zoveel negativiteit... doe gewoon de goede dingen door de consument weer echt te stimuleren... op een goede manier met beleid uh, om, uh, om uh, de goede dingen te doen. Ja, maar de overheid uh, had dat geld natuurlijk wel nodig. Misschien er wel wat weg, maar het is allemaal mooi meegenomen. Want u kent uh, de miljarden aan bezuinigingen die uh, op de rol staan, hè? Ja, ja, ja, kijk, de bezuinigingen vliegen ons om de oren. Uh, wij roepen van nou, bezuiniging is prima... Maar doe dat gewoon door in eigen vlees te stijgen. Dat doet ieder bedrijf. Die vermindert ook zijn kosten uh, en die gaat niet zijn prijzen verhogen. En wat de overheid doet, heeft gewoon een res effect. Ze verhogen de prijzen en op papier lijkt het dan heel aardig. Maar ja, bewezen is inmiddels dat uh, de verhoogde prijzen niet meer omzet opleveren. Dus ook in dit geval bij de overheid geen meer BTW inkomsten. Dus ja, ik, ik, ja, wij zijn ervan overtuigd, en nogmaals niet alleen wij, maar ook het CPB... Nou ja, dat en, door verlaging van de btw krijg je gewoon meer binnen. Ja, want u ben, u binnen bent niet, ja meer nee, besteden. wacht even, want u bent niet de enige, dus ik, ik ben een beetje gefascineerd door het onderwerp. <laughs> want ik, een uurtje geleden hadden we de aannemers, die hadden het ook al over verlaging van uh, de btw uh, in de bouw. Als het nou zo uh, evident is, waarom gebeurt het dan niet? Het lijkt wel alsof we alleen nog maar door een boekhoudachtige manier uh, beleid maken. Uh, de BTW bij aannemers heeft dus ook bewezen effect. Uh, ik geef nog maar even het voorbeeld aan de grens. We hebben wij de accijns verhoogd en we krijgen gewoon 1 miljoen minder accijns per dag binnen. Ja, hoe, hoe meer bewijs, hoeveel meer bewijs wil je nog als overheid? Dus door de accijns te verhogen krijgen we gewoon minder accijns binnen. De bouw bewijst dat. Uh, wij geven aan als detailhandel dat er ook gewoon minder gekocht wordt... mede door de btw-verhoging. Nou, draai hem dan terug. En uh, zorg ervoor dat er weer gestimuleerd wordt. Ja, nee, uw punt is, uw punt is duidelijk. Um, nog eventjes naar, naar de branche zelf. Hoe gaat het eigenlijk? Uh, hebben de winkeliers het echt heel erg moeilijk? Uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoeveel ja, faillissementen zijn ja, er? Nou, het zijn echt. En uh, ja, we zien dat ook wel in de details, natuurlijk dat uh, ik bedoel, iedereen kan zien dat er ook in de uh, staten lege panden uh, uh, steeds meer voorkomen. Dus we hebben het echt moeilijk. Ja. En we hebben, uh, we zeg maar, wij geloven nog steeds in marktwerking. Dus we hopen ook niet dat de overheid nou allerlei gekke dingen doet. Maar we hopen wel dat de overheid beleid maakt om weer te stimuleren. Ja, maar goed, en, uh, voor een deel ook, komt het, als ik u even mag onderbreken... voor een deel komt het natuurlijk ja. ook door de ontwikkelingen op diezelfde markten. Webshoppen en dergelijke. Waardoor ook weer winkels leeg komen te staan. Ja, maar het mooie is eigenlijk dat de groei van webwinkels... Uh, ontstaat op dit moment door de combinatie fysieke winkel en webwinkel. Dus het beeld dat uh, zeg maar alle omzet wegstroomt van de reguliere detailhandel, dat klopt helemaal niet. Integendeel, de groei zit dus gewoon in de combinatie van een gewone winkel met een webwinkel. Dus wij zijn ook helemaal niet negatief over webwinkels. Prima, laat die ontwikkeling doorgaan. Ja. En er zullen ook minder winkels nodig zijn. Hè? La, laten we wel zijn. Maar ja, dan moet je wel als overheid ook zorgen dat je daar beleid op maakt. En ook bijvoorbeeld op leegstand. Ja. dat je over nadenkt van hoe ga ik dat oplossen. Dus dat is ook een van de vragen die we aan Kamp gaan stellen. Ja, want dat is ja, even voor nou alle helderheid. Hebben... Uh, u gaat vandaag met Kamp uh, praten, de minister van uh, Economische Zaken. En een van uh, de dingen die op tafel komt is dus die BTW, de pleidooi, Verlaging van 21 naar 19 procent. En daarom spraken ja, wij vanochtend met elkaar. Meneer Meerman, ik zou zeggen, start de auto weer en ga onderweg naar de minister. Dankjewel. Dag. Komt u trouwens files tegen, Edwin Gerritsen? En waar ging die heen? Uh, naar Den Haag. Oh, naar Den Haag. Uh, nee, dat nee. valt mee. Ja. Nou, al wel, bij Utrecht is wel een ongeluk gebeurd. Tussen de Meer en Woerden staat drie kilometer. Maar die file die los snel op, want de weg is daar weer vrij. Verder is het een uh, spits die niet veel voorstelt. In totaal zaten er 30 kilometer file. Het WG dat ze was dat met een hele rustige ochtendspits. Een ziekenhuis waar de medische staf de baas is. Gisteren werd bekend dat het noodlijdende Langelandziekenhuis ziekenhuis in Zoetermeer wordt overgenomen door zijn medische staf en zorgorganisatie Vierstroom. Zo'n 70 specialisten hebben 1,5 miljoen euro geïnvesteerd en krijgen daarmee 20% van de aandelen. Volgens specialist Jos Roelofsen leggen de artsen en verpleegkundigen niet alleen het geld op tafel uit lijfsbaalt. Dat speelt zeker een rol, dat kan ik niet ontkennen, want het is natuurlijk een grote werkgelegenheid die we hier behouden op deze manier. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat er hier een kwalitatief zelfstandig basisziekenhuis behouden blijft voor die regio zoals we die al een aantal jaren bedienen. Maar dat willen we continueren. Gezondheidseconomie, Guus Schrijvers, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit nou een hele unieke situatie in Zoetermeer? Voor Nederland wel. Het en het is, ik vind het wel een gunstige ontwikkeling. Ja? In andere landen van Europa en in Noord-Amerika komt het vaak voor dat medische specialisten eigenaar zijn en dan met z'n allen een directeur benoemen. Ja, U vindt het een gunstige ontwikkeling? We moeten experimenteren. Uh, je hebt ook, uh, ik vind het wel een gunstige ontwikkeling. Dan, ik geef veel lessen aan mensen die een leiding geven in ziekenhuizen. Dan is duidelijk wie de baas is. Vaak heb je een spanningsveld in het ziekenhuis tussen de raad van bestuur en de medische staf. En die trekken dan aan de. wie mag er aan de thuisjes trekken? En dan is het ook duidelijk. En dan vind ik het heel spannend. dat de medisch specialisten van het lange land. dus verantwoordelijk zijn. Voor en de inkomsten, want dat is dus die verrichtingen die ze uitvoeren... die verpleegdagen die ze voorschrijven en de medicatie. En ook voor de kosten. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Nou ja, zie je zie wel Zal... weer een heleboel proefschriften hieruit voortkomen. <laughs> ja, dat misschien wel. Maar je denkt toch ook van, ja, die medisch specialisten... die weten iets van hun vakgebied. Maar weten ze ook iets van, uh, van de financiën? Er zijn, als je zo'n zo ziekenhuis met 80 specialisten hebt... moet je ook niet hebben dat iedereen verstand heeft van financiën. Wat je vaak ziet, dat ze dan een dagelijks bestuur kiezen, een man of vijf. En uh, die hebben daar affiniteit mee. En die snappen dat. En die hebben ook overwicht op hun collega's. En je hebt medisch specialisten, dat zijn allemaal intelligente mannen en vrouwen... en die begrijpen na een tijdje wel... ja, weet u hoe dat heet? Het verstand komt met het ambt. Ja, maar dan moet het wel overeind uh, blijven. Dan moeten er geen gekke dingen gebeuren. Dan moet nee. het ziekenhuis niet failliet gaan. Kleine zou zeggen. ziekenhuizen in Nederland hebben het moeilijk. En ook ja. dit ziekenhuis, ongeacht wie daar de baas is... Kijk, er zitten een paar <tus> grote ziekenhuizen in Den Haag op de loer... om die hele handel over te nemen, net als in andere plekken. En dan moet dat ziekenhuis eerst failliet gaan. En eigenlijk zouden dus die grotere ziekenhuizen in de buurt in Den Haag en in, uh, uh, ook in, in Woerden ook het moeten gunnen dat die werkgelegenheid in Zoetermeer overeind blijft. Dat die dokters en die verpleegkundigen daar gewoon kunnen werken. Maar dat betekent ook dat ze dan bereid moeten zijn, als dat kleine ziekenhuis bepaalde taken afstoot naar de grote, omdat ze dat niet kunnen, omdat ze daar niet 24 uur beschikbaar voor zijn, dat dan de grote ziekenhuizen zeggen, oké, okay, dan stoten wij wat heupoperaties af. En dat is die, die zorgverzekeraar die daar werkt. Zal dus heel intelligent moeten inkopen en moeten sturen. Maar ja, wie uh, zorgt ervoor dat die grote ziekenhuizen een beetje geholpen worden, uh, zal ik maar zorgverzekeraar. zeggen? Dat die zorgverzekeraar. Dat moet de zorgverzekeraar. Die ja. Die gaat zeggen, ik en die koop... moet zeggen gewoon: van Gun nou ook eens wat aan het kleine ziekenhuis in oh. Zoetermeer. En dat kunnen ze eerst zeggen. En als dat niet gebeurt, dan kunnen ze het ook nog zeggen. Ik koop uh, heupoperaties wat meer in bij Zoetermeer. Zodat ze daar uh, omzet hebben. En wat minder in, uh, in Den Haag of in Woerden. Ja. Dat kan. Ja, nou in ieder geval, uh, zo uh, vat u dat samen, een, een mooi initiatief. En een bron van inspiratie voor nieuwe proefschriften. Nou. Weet wat ook leuk is? Er zit een thuiszorgorganisatie, wordt ook mede-eigenaar. Ja, de Vierstroom. En, ja, ik leef dus in de Ivoeren Toren, maar wat ik nou zo graag wil, dat is dus dat die zorg dicht bij huis en die ziekenhuiszorg bij elkaar komen. Als ze daar werk van maken, die thuiszorgorganisatie Vierstroom plus uh, het ziekenhuis dan zou hier iets moois uit kunnen voortkomen. Maar ze hebben wel steun nodig van de grotere ziekenhuizen... die dat moeten gunnen en niet alleen maar aan zichzelf nee, moeten denken. Dat en zei je. Precies. Nou, het is duidelijk. Ik dank u wel dat u uw licht heeft laten schijnen... over dit nieuwe initiatief. Meneer Schrijvers. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ze gaan weg. Skinny jeans. Elisa Doolittle. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Heleen Ecker. Het lijkt erop dat veel ambtenaren bewust het regime van Morsi... gesaboteerd hebben in Egypte, dat schrijft de New York Times. Sinds hij afgezet is, zijn er opeens geen problemen meer... met de energievoorziening en zijn er meer agenten te zien op straat. Volgens een voormalig woordvoerder van de regering... is er op heel veel niveaus gesaboteerd. Ondanks de onrust in Egypte gaat Amerika de komende weken... toch vier F-16's leveren aan het land. En dat bericht staat op de voorpagina van de site van de BBC. Als het afzetten van de regering in Egypte een koep wordt genoemd... dan zou het niet niet mogen volgens de Amerikaanse wet. Maar Washington heeft het woord koe tot op heden gemeden. Op YouTube is een filmpje geplaatst van feestvierende Feyenoord-supporters. Ze steken vuurwerk af, omdat Leefbaar Rotterdam... tegen de plannen voor een nieuwe Kuip gaat stemmen. Veel supporters zijn voor renovatie van de oude Kuip. Ja. De Duitse voetbalsters kunnen nauwelijks wachten op hun treffen met Nederland vanavond in het Vrouwen-EK. Titelverdediger is er klaar voor, schrijft de Duitse krant der Spiegel. Volgens de zijn de vrouwen fit. Op sociale media moet je niet bekendmaken wanneer je op vakantie gaat. Dat is althans het officiële politieadvies. Maar veel wijkagenten houden zich daar niet aan, schrijft Metro. Op uh, zeker 15 vakantiemeldingen kwamen de afgelopen weken voorbij op Twitter. De ene regio is qua sociale mediatraining verder dan de andere, verklaart de nationale politie in een reactie. En op Twitter voegt de politie daar ook nog het advies aan toe... om geen waardevolle spullen in het zicht te zetten. Uw raam is geen etalageruit. En over ruiten gesproken, de New York Post heeft nog een merkwaardig verhaal. Een stel had seks tegen een raam. Maar u had het al wat er gebeurde. Het raam knapte en ze vielen naar beneden. De afloop kunt u lezen in de New York Post. Zo dadelijk, na de klok van 9 uur, gaan we het hebben over oudere mensen. Mensen van 90 worden namelijk mentaal steeds sterker...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 zaterdag, kwart over twaalf. Het nieuws van alle kanten. Carglas heeft een speciaal aanbod voor ANWB-leden. Alleen bij Carglas ontvangt u als ANWB-led bij een sterrenparatie of ruitvervanging gratis onze professionele ruitenreiniger en een microvezeldoek. Bovendien vullen we gratis uw ruitenvloeistof bij.